Thank <sighs> you. Jan van de Putten met het NOS Journaal. Ouders van basisschool van minister Slob meepraten over het aantal leerlingen per klas. In de Tweede Kamer zei Slob dat hij hen adviesrecht wil geven. Hij wil dat regelen in de wet. De linkse oppositie wil ook in de wet regelen dat er een maximum aantal leerlingen komt. Veel leraren klagen over de grote lesgroepen en de werkdruk. Slob ziet niets in een wettelijk maximum, maar hij voelt wel voor meer inspraak. Volgens de minister is de gemiddelde groepsgrootte iets gedaald naar zo'n 23 leerlingen per klas. Asielzoekers die vanuit Turkije naar Griekenland komen... hoeven niet meer op een eiland te wachten op de uitkomst van hun asielaanvraag. Dat heeft de hoogste Griekse bestuursrechter bepaald. Tot nu toe moesten ze op zogenoemde hotspots op de eilanden blijven wachten. Straks mogen ze na het indienen van een verzoek naar het vasteland. Wanneer de uitspraak van kracht wordt is nog onbekend... Wat de uitspraak voor gevolgen heeft is niet meteen duidelijk. Griekse media berichten dat de overheid nu maatregelen wil nemen... om te voorkomen dat asielzoekers op het vasteland worden opgevangen. De huidige manier van stemmen bij verkiezingen is niet meer uitvoerbaar... zeggen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Vereniging voor Burgerzaken. Het handmatig tellen van de stemmen is omslachtig... en kan bovendien aanleiding geven tot twijfels over de betrouwbaarheid van de uitslag. Hoewel elektronisch stemmen tot privacyproblemen kan leiden, willen de twee verenigingen dat toch weer bespreekbaar maken. Kinderen die langdurig worden blootgesteld aan magnetische velden lopen mogelijk een hoger risico op leukemie en hersentumoren. Dat concludeert de gezondheidsraad. Volgens de raad moet het advies om huizen niet te dicht bij hoogspanningslijnen te bouwen, daarom worden uitgebreid. Het weer, veel zon. In een aantal regio's wordt het 25 of 26 graden. Aan de kust is kans op een frisse wind van zee. Morgen nog warmer, 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. <tieden>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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu ZFM luncht. Artiest in het licht. Ja, ik zie je het ineens. Maar hij gaat al dat via de personeelsring. Ja, hij ziet dat niet.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 Facebook, Facebook. Ja, die loopt niet lekker. Iets anders met Facebook. Ja. Mien, waar is mijn Facebook? Is dat van hier? Is dat een liedje van hier? Dat, uh... Mien, waar is mijn Facebook? veel filstje van Michael Boga, dames en heren. Die kunnen zo... Uh... <laughs> Mien waar is mijn Facebook? Interessant. Wat uh... ja, is mijn Facebook? Mien is mijn boek? Waar is mijn Facebook geweest? Ik zat er Daar valt even een gat, zeg. Ja, dan komt de tweede regel. Dat is echt werken geblazen.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 Mexico. Mexico. Mexico. Mexico. Mexico, Mexico, Mexico, Mexico Mexico. In 1580 we sailed a little ship Around the coast of Africa, down the Gaza Strip We took some salty bacon and a hammer for a, a bet Then we mixed it with the Spaniards in the middle of the bend But well, we hired our funds, so the pretty girls are coming There wasn't quite as many Gospels te zingen, maar dit was er dan geen één. Maar wel lekker hoor. Mexico! De eerste hit die ze hadden was volgens mij To My Father's House. Een Duitse multiculticroep zou ik maar zeggen. Alle soorten mensen zaten erbij. Dat maakte het ook zo leuk. Mexico dus! En uh, daarvoor uh, hoorde je natuurlijk een uh, hilarisch uh, stuk van uh, een man waar ik zelf een grote fan van ben. Hans Lieberg. Niet iedereen vindt hem leuk, maar dat moet je dan wel straks zeggen. Uh, uh, ja, maar dan. Ik vind hem fantastisch. Uh, Hans Lieberg, hij viert zijn verjaardag vandaag. En Beth vroeg aan mij van wie is dat? Had jij dan nou het van Hans Lieberg hoor? Ja, ik had wel van Hans. Maar ik herkende hem niet zo oh, snel. Oh, je herkende joh. hem niet zo snel. Oh. We hoorden niet zo heel veel van hem. Nee, en ik hij vond, is wel... Ik vond dit zo verdacht actueel dat ik dacht, wat... Ja. Ik heb niet opgelet, maar het is nee. inderdaad geweldig artikel. Ja. Geïnspireerd door het pianospel van zijn grootmoeder... kwam hij al vroeg in contact met de muziek piano en gitaar... zijn instrumenten die hij sinds zijn schooltijd bespeelt. Later leerde hij ook nog klarinet, banjo en uh, trompet bespelen. Na zijn middelbare schooltijd in Amsterdam... aan het uh, Cartesius, uh, Cartesius Lyceum, uh, eindexamen uh, gymnasium... In Breda uh, studeerde Lieberg ook nog uh, muziekwetenschap in Amsterdam. In 1983 haalde hij een finale plaats in het Kamarettenfestival. En uh, ja, hij is uh, internationaal bekend... Hè, want ook in Duitsland heeft hij uh, gigantisch succes... met zijn uh, uh, ja, komische uh, ja, muziekshows, moet je eigenlijk zeggen. Een beetje toch wel gebaseerd, denk ik... op wat uh, vroeger de Deen Victor Borg deed... Die was alleen iets rustiger dan Hans Liemberg. Maar uh, die, ja, wat die man dus met, met muziek doet is gewoon uh, geweldig. En hij heeft een enorm improvisatievermogen. En uh, wat ook bij hem altijd heel leuk is... dat is dat hij uh, dus het publiek er altijd op een hele leuke manier bij uh, betrekt. Ik heb hem een paar keer live gezien en het is echt een belevenis. Hans Liemberg dus en min, waar is mijn Facebook... Het is al een stukje van wat jaren geleden... maar het is nu ineens weer actueel. Want uh, de, so, sommige mensen vragen zich nu echt af... waar Facebook gebleven is. Omdat ze er weg zijn. Ja, dom. Maar goed, uh, we gaan naar de cultuur, Bep. Ja. Want uh, dat moeten we vooral niet vergeten. Je mag weer. Ik mag. Een verhaal verteld door Maas en bezongen door de Harlem Voices. Op zaterdag 21 april aanstaande in de Doopsgezinde Kerk, de Frankenstraat 24 in Haarlem. Kunt u luisteren naar Haarlem Voices. Voor dit concert heeft de dirigent van Haarlem Voices, Sarah Barrett... zich laten inspireren door de historische roman... Het motet voor de kardinaal van Teun de Vries. Het programma is een bezongen verhaal... met een afwisseling van muziek en passages uit het boek... verteld door de acteur Maas. De luisteraar wordt meegenomen op de levensreis van de middeleeuwse jongeling Wolf. Zijn reis begint als een vlucht uit de lage landen naar het zuiden... en leidt via een verblijf in Milaan uiteindelijk naar de Sixtijnse kapel in Rome. Het is een tocht vol muzikale ontdekkingen. Doopsgezinde kerk Frankenstraat 4 in Haarlem dus. Aanstaande zaterdag en de aanvang is om kwart over acht. Zaterdag 21 april is in uh, de Breestraat in Emhuiden in Tulipani een filmdiner in uh, nee ik zeg het verkeerd filmdiner in Italia en dat heet Tulipani. Het filmtheater in de nachtclubsfeer begint in de vorige eeuw, compleet met witgedekte privétafeltjes. Voor het grote doek is het ouderwets genieten... van de leuke Italiaans-Nederlandse film Tulipani. Met een op de film aangepast diner en in Italiaanse stijl... en uiteraard een goed glas vino. De film gaat over Anna, Xeno Solo... die afreist naar Italië waar ze 30 jaar geleden is geboren. Daar krijgt ze het levensverhaal van haar ouders te horen. Of eigenlijk dat van haar vader Gauke. Wordt gespeeld door Gijs Naber... Zijn geschiedenis is te zien in lange flashbacks. Er was een Zeeuwse boer die na de watersneultramp heeft gezworen... dat zijn toekomstige echtgenoten en kinderen nooit natte voeten zullen hebben. En zo kwam hij in Italië aan. 30 jaar na dato blijkt het verhaal van de blonde vreemdeling... mythische proporties te hebben gekregen. Naber is in de herinnering van de Italianen uitgegroeid tot een messiah achtige figuur. En zo mooi en vet regisseert Mieke van Diem... die ook karakter en de surprise uh, die, uh, regisseerde. Hij laat Naber met lang haar, baard en een houten kruis rondwandelen. Het stadje is er een uit olijfreclames... en de tulpenvelden zijn kleurexplosies. Dus dat gaat zich allemaal afspelen in Italia, Brees-Aapstraat 52 in IJmuiden... 21 april, de aanvang is om 7 uur s'avonds. Dat is nou oude bioscoop, hè? Dat is soms een ontzettend mooi ding, Talia. Ja. Ja, ja, Moet heel bijzonder zijn. Ja, is het met tafeltjes het en een glaasje wijn. Ja, het zit vast aan een hotel Augusta in de Muiden. En uh, dat is een culinair, toch wel uh, behoorlijk hoogstaand restaurant. Dus als die het eten verzorgen, dan, uh, dan zit, het, uh, zit het wel goed. Goed, nou, tot uh, de nieuwsgierigheid. We gaan nog eventjes die zaterdag 21 april kunt u ook nog kiezen. Want op Wilsums, Wilsonsplein 21 in de stad Schouwburg in Haarlem zien wij Erik van Muiswinkel. Hij is daar dus zaterdag om kwart over acht. En uh, in 2014 ontving Muiswinkel de Pullifinario. En daarin toonde hij andermaal zijn rebelse karakter door de prijs niet te weigeren. Erik van Muiswinkel is een ouderwetse voorvechter van de publieke zaak, mensenrechten en internationale solidariteit. Een elitaire koran die in het nieuwe Europa zijn kippenborstje nat gaat maken. Maar tot die tijd geldt: als je hem nodig hebt, staat hij er. Want hij komt met de oplossing naar de stad Schouwburg in Haarlem: een theatrale loutering in vijf bedrijven. Vol stevige grappen, typeringen, relativeringen. En mopperigje, mopperig terzijdes. Dit dus aanstaande zaterdag in de Stad Schouwburg. Aanvang kwart over acht. Tot daar. By. And I'd rather, I'd rather, baby, be a blind girl, baby, yeah, yeah, yeah. Then to see you walk away, walk away from the baby, don't leave me. I don't want to see you go. You're warm. I couldn't do it without. talking and something deep down in my soul said go on, go on and cry girl when I saw you when I saw you in that same person in yours I'd rather go blind En dat mag wel applaus hebben, vind ik. Nou, nou, nou. Toch? No. Heerlijke muziek. Ja, lekker, hè? Ja, vind ik wel eigenlijk ook. Oké, okay, we gaan verder. We gaan verder. Uh, we hebben nog meer leuks. Ja, echt wel. We hebben nog veel meer leuks zelfs. Op de straat en aan het strand. In het bos <middels> en op de heide, Op de ruimte het is net of je naar nou op zitten zit te luisteren. Dat is wel... Uh... Grappig, hè? Ja. Nostalgie. Nostalgie. Ja, maar ja, het is vandaag 45 jaar geleden... dat er uh, in Den Haag uh, een grote manifestatie plaatsvond. Tienduizenden mensen, uh, bands die optraden, waaronder de Golden Eering. En uh, nog veel meer. Uh, ter ondersteuning, uh, terwijl er een hoorzitting plaatsvond in de Tweede Kamer... over het... Uh, ...voortbestaan van Radio Veronica. En er waren echt tienduizenden mensen inderdaad. En dat is 45 jaar geleden. Ja, nou ja, ik denk ik, ...doe ik even wat extra's mee vandaag. Dat vind je toch niet erg? Nee, heerlijk. En iedereen denkt, wat krijgen we nou? Ja, dit is het voorspel. Maar zometeen barst het los hoor. Let op. Michael Jackson, Diana Ross. En de film The Wiz. Brand New Day. En u mag dansen, ja hoor! Everybody look around, cause there's a reason to rejoice, you see. door hè, dit prachtige euh, verhaal van uh, de, de toen zeg maar, zwarte versie van uh, The Wizard of Oz. Een film die al uh, regelmatig gemaakt is, maar dit was een geheel zwarte kast. Dat mag je natuurlijk niet zeggen tegenwoordig meer, maar het was wel zo. Diana Ross, Michael Jackson, Richard Pryor, Lena Horn en nog veel meer mensen zaten erbij. En het was een geweldige swingende film, ontzettend leuk, met lekkere muziek erin en zo. Ja... Maar goed, uh, we gaan hem niet helemaal drie, want het duurt zo'n acht minuten. Dat vind ik wel mooi geweest. Hè? Ja, uh. 18 april. We kunnen het toch proberen. <middels> het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Tieneke... Een man is vanmorgen woensdagochtend van het dek van een kotter gevallen... aan de trawlerkade in een Hij is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk vond plaats rond half twaalf. De man was op het voordek aan het werk... en vier, tweeënhalf tot drie meter naar beneden op het hoofddek. De man kwam in het ruim van het schip terecht... Het slachtoffer is door ambulancepersoneel gestabiliseerd. Hierna werd hij door de brandweer van het schip gehezen. Een traumahelikopter landde op het dek naast de lunchroom. Euh, op de kade naast de lunchroom. Het traumateam heeft het ambulancepersoneel geassisteerd. Een ambulance heeft hem onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht. De afgelopen dagen zijn er meerdere snelheidscontroles gehouden in Noord-Holland. Ook liepen hierbij weggebruikers tegen de lamp. Die onder invloed van alcohol verkeerden. Meerdere rijbewijzen werden ingevorderd. En naast onder andere Akersloot, Sloot, Bergen en Alkmaar werd er ook in Haarlem en Heemstede gecontroleerd. In Haarlem raakte een 22-jarige Amsterdammer... in de nacht van maandag op dinsdag zijn rijbewijs kwijt. Nadat hij onder invloed van alcohol met hoge snelheid... Over onder andere de Verspronkweg en de Zeilweg in Haarlem had gereden. Tegen die Amsterdammer is procesverbaal opgemaakt. De hemsteedse dreef werd in dezelfde nacht een auto aan de kant gezet. waarvan de bestuurder, een 19-jarige hoofddorper, geen rijbewijs had. Tegen hem is procesverbaal opgemaakt. Mensen die de komende dagen door het mooie weer in de verleiding komen het water in te gaan, moeten oppassen. De Reddingsbrigade Nederland waarschuwt dat zwemmers onderkoeld kunnen raken of kramp kunnen krijgen omdat het water nog erg koud is. Recreanten krijgen het advies alleen het water in te gaan op plaatsen waar de reddingsbrigade toezicht houdt. Verder doen watersporters er goed aan beschermende wetsuits te dragen omdat die de kans op onderkoeling verminderen. Mensen die het water ingaan, kunnen volgens de reddingsbrigade beter niet met hun hoofd onder water gaan... omdat je via je hoofd het snelst lichaamswarmte verliest. Het wordt warm tot zeer warm. Het KNMI laat weten de komende dagen zeer warm weer te verwachten... voor de tijd van het jaar. En ook al vandaag stijgen de temperaturen. Uh, en morgen wordt er zelfs meer dan 24 graden verwacht. Tot zover het nieuws van half twee...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 die brengt lichte verkoeling aan het strand. Vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 10 graden. Het weerbericht op de lange termijn. De komende dagen neemt de bewolking wat toe en blijft het zo goed als droog in zand voort. De temperatuur daalt tot uh, 16 graden overdag en is s nachts rond de graad of 10. De wind is matig, windkracht 3 en vanaf volgende week dinsdag neemt de kans op zon wat af en wordt het overdag wat kouder. De komende dagen kunt u nog zomerse zelfs te hoge temperaturen verwachten voor de tijd van het jaar. Dus genieten dit weekend. overal naartoe. En dan zie je zo uh, ja, al die weilanden, daar staan al die koeien in. Maar als je eens nagaat wat er om die weilanden heen wat het een drukte is. Van heb ik jou daar? En van, je welste. Ik bedoel dan gaan allemaal treinen gaan er langs, denderen er langs vliegtuigen vliegen over. Mensen gaan boodschappen doen. Kinderen gaan naar school. Dan krijg iemand een ongeluk met een ziekenwagen bij te pas komen. files en gedoe. Er zit een gat in de ozonlaag, De zeespiegel stijgt. We hebben helemaal weet ik veel, allemaal, mensen gaan naar de maan en een gedoe. En de, het hele communisme brokkelt af en die koeien die staan gewoon altijd maar zo'n beetje zo. Ja, dat vind ik zo goed van koeien. En dat vind ik zo consequent. Ja. Koeien. Op zaterdagmiddag. Bedaard in de wei. Koeien. Een vliegtuig vliegt over. Een trein gaat voorbij. En stilstaan er altijd koeien. koeien. Ze staan bij een badkuip met water. Of met hun staart in de lucht bij het spoor. Het goudgele vocht stemt mij rustig. Het klatert minutenlang door. Zaterdagmiddag, bedaard in de wei, koeien. Een vliegtuig vliegt over, een trein gaat voorbij. En stil staan er altijd koeien. koeien. Ik zit bij het schrikdraad te kijken. Een pak melk in mijn boodschappentas. Op zaterdagmiddag, bedaard in de wei, koeien. Een vliegtuig vliegt over, een trein gaat voorbij. En stil staan er altijd koeien. Nee, maar als je ook nagaat trouwens, dames en heren, wat koeien eigenlijk de hele dag belangeloos voor ons staan te maken. Het maakt natuurlijk melk, maar ook karnemelk en boter, yoghurt... Biogarde, roer links draaiend, rechts draaiend, het maakt ze helemaal niet uit, vind is helemaal niet erg. Nou, ze maken, nou, vla, chocolade, fla, vanille, fla, hopjes, vla, vla blanke, vla gele vla, de authentieke koeien, fla, natuurlijk sowieso altijd. Maar ook, nou, room, zure room, slagroom, crème fraîche, halfamel, koffieroom, dat soort dingen. Maar ook hele ingewikkelde dingen, zoals bijvoorbeeld yogo-yogo, choc en ook nog eens een keer piest, hang op Jan in de zak, dat soort ouderwetse dingen. En het allemaal helemaal belangeloos zonder er ooit iets voor terug te vragen. Dat vind ik eigenlijk altijd zo ontroerend aan koeien. Als alle hoop is verdwenen, en het stort in mijn bank bestaat, En ik zit in mijn keuken te wenen, dan weet ik dat zij er nog staan. Op zaterdagmiddag, bedaard in de wei, koeien. Een vliegtuig vliegt over, een trein komt voorbij. En stilstaan er altijd koeien in die pak. Heerlijk, mensen, is dat toch? Brigitte, uh, Brigitte Kaandorp. Ja, ja, ja. En al een wat oudere opname aan de stem horen. Ze klinkt tegenwoordig wat zwaarder. Maar goed, maakt niet uit. Maar Zee. ze zingt het nog, heb ik uit zeer betrouwbare bron... in haar nieuwe show. Oh, dat is ja, leuk. Eigenlijk. En die begint in de Muiden. Oh. Maar goed, dat is cultuur, Ruud. Dat is cultuur. Ja, ah. dat is nou weer cultuur. Dat, is cultuur. Ja, nou, dat mag toch? Kom maar. Heel toepasselijk. De nieuwe show van Brigitte Kaandorp... begint dus in de Muiden met de try-outs... Uh, ze is live met een, acht, met een band met acht topmuzikanten... en drie backing vocals onder leiding van Bernd van den Bosch. Dit voorjaar doet ze de Nederlandse en Vlaamse theaters aan... met een zinderende show. Dus de try-outs zijn begonnen. En in de stad Schouwburg in Velze was het uitverkocht. Het management liet weten dat de kleding nog niet eens klaar was. Maar dat hij weerhield de Haarlemse met en Muidense roet er niet van... twee knotsgekke avonden neer te zetten... En uh, gisteravond was die avond dan ook volledig uitverkocht. Wij gaan naar... Uh, even kijken. Wij gaan door naar uh, Kennemer Theater in Beverwijk. Daar is vrijdagavond om kwart over acht uh, de presentatie van Times Square van de Jantjes. Het succes van de Titanic in 2015 komt theatergroep Times Square... Uit, uit, geest, uit geest opnieuw met een complete musical, namelijk De Jantjes. Het oude verhaal van deze volksmusical speelt zich af in de Jordaan... in het café van tante Piet en oma Gerrit... proberen de stamgasten wat glans aan hun leven te geven... met hun mooie verhalen, lijmscherpe humor en heerlijke roddels. Ook blauwe tonen en zijn maten, schele manes... En dolle Dries komen daar hun borreltje halen. Voor deze Jantjes, net afgezwaaid uit de marine, komt het leven echter niet aangewaaid. En met een dronken kop besluiten ze om te tekenen voor de Oost. Om daar zes jaar lang in het Koninkrijk Nederlands-Indische Leger te dienen. Een van hen zal nooit terugkeren. De twee overgebleven boezemvriendinnen, als die na de tropenjaren terugkomen, is er heel veel veranderd. Maar sommige dingen veranderen nooit. En dit alles kunt u zien... vrijdagavond, 20 april... in het Kennemer Theater... te Beverwijk. Ook 20 april, maar dan om 8 uur... in het mosterzaadje... is de uit Minsk... overgevlogen violiste... Xenia Beltiokova met haar zuster... de fluitiste Dasha Beltyukova en de pianist... Vital Stahelievich die beide in Minsk, Minsk getogen zijn... maar al langere tijd in Nederland wonen. Een echt Sovjet-Unie-programma hebben ze samengesteld. Met Schnitke een suite in oude stijl voor viool en piano... Shostakovich, vijf stukken voor viool, fluit en piano... en Taktajivich, sonate voor fluit en piano... met part spiegel in spiegel, viool en piano en Tio Cuvo Credo, het hele trio. Dit dus in het Mosterzaadje, 20 april, aanvang, 8 uur. Theater de, de Luifel heeft in Heemstede, 20 april, om kwart over 8... een nieuwe voorstelling, de god van de slachting. En dan komen twee echtparen bij om een verklaring... voor de schadeverzekering op te stellen... want de zoon van het ene stel heeft gewapend met een stok de zoon van het andere stel, twee tanden uit de mond geslagen. Een uit de hand gelopen kinderruzie, meer is het niet. Zo lijken de ouders aanvankelijk overeen te komen. Beide echtparen willen het beschaafd oplossen met een open gesprek... maar gaandeweg blijken de woorden de laagjes vernis van de beschaving... grondig af te schuren tot er alleen nog een verbaal slagveld overblijft. Typisch Wolkiaanse wijze ontaart dit gegeven in een geloofwaardige chaos... De God van de Slachting is over de gehele wereld met succes gespeeld... en door Roman Polanski verfilmd onder de titel Carnage. Naast Wigbold Kruiver en Bert Winschoten... als de beide echtgenoten worden de damesrollen vertolkt... door Minke en Carlijn Kruiver. Dus dit in Theater De Luifel aanstaande vrijdag om kwart over acht. Dat wordt kiezen, dames en heren. Tot zover.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 En het is wel heel apart muziekje. Mooie, mooie gitaarmuziek. Uh, uh, oh, dit, uh, nou, je had nog heel even moeten wachten. Ik dacht dat ik hem goed neer had gezet, maar dat had ik dus niet. Nou, dan eerst nog maar even Hans de Boy. En speciaal voor jou, Bep, een vrouw zoals jij. Die ja, zegt tegen mij... Na twee jaar ben ik nog steeds blij... Dat ik je ken en dat je bij me bent...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 Twee goede jaren nog eens overdoen. Laten we weer eens vrijen op de hei. En we nemen er nog eens twee vette jaren. De boy en een vrouw zo als jij. Nou, oké. Okay, nemen. oh, dat was ja. wel eventjes... Uh, ja, er... was wel even. Wat, ik hoop he. niet dat Angela luistert, Ruud. Hé, maar ik wel. <laughs> waarom, waarom? Die is niet jaloers, hoor. <laughs> Je is niet jaloers. Hey, uh, ja, oké. Okay. Nou, ik denk dat die uh, druk aan het uh, poetsen, poetsen is. Of misschien wel in de tuinen. Weet ik veel. In ieder geval. Het is er prachtig weer voor. Dat ja. wel. Hey, we gaan naar de cultuur nog even. Want, uh, ja, we hoe, gaan hoe? wel even naar de cultuur. Ook al is het prachtig hey, uh, weer. Nog even tussendoor. Je weet trouwens dat je alles wat je nu opgenoemd hebt. op de fiets af moet. Hè? Je moet overal heen op de ik, fiets. Uh, dat ik las er inderdaad een aantekening van Ron. Dat wordt behoorlijk fietsen. Ja, nou wat? heb ik gelukkig elektrische ondersteuning. Oké. Okay. Ja, want Ron doet dat ook altijd. Die gaat altijd alles af op de fiets. Dat dus moet hoor. jij ook. Ja, nou, ja, als heb je je niet verteld zeker? Het staat ergens onderin en ik denk dat ik hem even bel dat ik achterop ga. Oké. Okay. <laughs> Spring maar achterop. Zo is dat. Theatergroep LEF staat in het Haarlemmer Houttheater in de Van Olden Barneveldlaan 17 in Haarlem. En wel zaterdag 21e. Het tijdstip is half drie en ze zijn in de grote zaal. Het is een vrolijke Broadway musical die Lef daar vertoont met poppen. En het vertelt het tijdloze verhaal van de pas afgestudeerde charmante student Princeton. Wanneer hij met grote dromen en een kleine bankrekening in de stad aankomt, komt hij terecht op Avenue Q in een armoedig appartement. Want avenue A tot en met P waren te duur. Gelukkig blijken de buren aardig. En daar ontmoet hij Kate, knappe buurmeisje. Lucy, de Sled, Rod, een soort PVV'er. Nicky, dat is Rod's huisgenoot. Trekkie, de internetondernemer en concierge Gordon. Ja, die Gordon staat er tussen haakjes. En natuurlijk Brian, de jobhopper. Met zijn charmante verloofde Pink Stern, De psychologe die voor iedereen klaarstaat. Al deze mensen worstelen samen om banen, afspraakjes... en hun ongrijpbare doel in het leven, die progen ze te vinden. Dus dat brengt Theatergroep LEF aanstaande zaterdag... aanvang half drie in de Haarlemmer Hout Theater. Vrijdag, 20 april, is in de stad schouwburg Velsen ook een musical. You're the Top. En hierin zien we Paul Groot als Cole Porter het verborgen leven van de legendarische songwriter... Eh, na eerder Willem Nijholt neer te hebben gezet... een voorstelling die werd bekroond met de Louis Door nominatie brengt Paul de Groot co-partner op onze planken tot leven. De legendarische liedjes, liedjeschrijver van onder andere a Night and Day... I Get a Kick Out of You, Don't Fence Me In, Love for Sale en Begin the Begin... Paarde zijn buitengewone talent aan een zeer opvallende levensstijl. Hij was van rijke kom af, een hartstochtelijk feestganger... ...en een vervent wereldreiziger die een verstandshuwelijk had... ...met een van de mooiste fotomodellen uit de twintiger jaren. Terwijl zijn succes met een ongekende hoogte bereikte... ...groeide zijn eenzaamheid. De uh, Paul de Groot zette dit neer met Marjolein Keuning... ...en Marcel Jonker en een live orkest... Stad Schouwburg-Velsen dus. Vrijdag 20 april. De musical. En eh, aanvang is kwart over acht. Mm. Dit was de cult voor vandaag. 18 april. Een bijzonder druk weekend. Heel wat te kiezen. Ik spring morgenavond bij Ron Achterop. We gaan elkaar tegenkomen. Bij de bloemenkorzo In theater. In bioscopen. Tot dan. lacht, 24 uur per dag. Dit is ZFM Right, het. Ik had er een voor van, ik vond het, wel, uh, vond het wel leuk klinken. Ja. Ik laat u ook eens even meegenieten. De band heet de Bebop Deluxe. En Scheepjes in de Nacht, ja. Ik vond het wel leuk eigenlijk. Goed, het zit er weer op voor vandaag. We hebben het weer gehad. Je bent wel heel symbolisch bezig vandaag, hè? Is dat zo? 45 jaar geleden demonstratie om uh, Schip Veronica op zee te houden en dan Ships in the Night, Ruud. Daar ja, ja. eindigen we mee. Ja, goed, hè? Oh, oh. Ja, ja, ja. was weer ja. zeer educatief. Ja, dankjewel. <laughs> ja, maar dat is wel gebeurd voor vandaag. We zijn er klaar mee. We gaan de zon in, Bep. We gaan de zon in. Ja. Niet uur van beste luisteraars. Nee, ik moet eerst nog naar huis met de trein. Ja, maar, ja, bedoel, ja. maar dan ga ik ook wel even in de tuin hoor. Een want bij mij... slinger. Ja, mijn Bye. tuin is lekker. Oh, dus ik dank u en wij danken u voor het luisteren vandaag van deze cultuuraflevering van Zat Lust. Morgen ben ik er weer met Dolly samen. En uh, gaan we gewoon weer vrolijk verder. Kom? Vrolijk verder. Niet in, niet in zee duiken, niet onder water met je hoofden. Ach, kom nou toch. Voorzichtig. Maar, maar, wat, wat praten ze dan op Nieuwjaarsdag? Dan, dan, dan duiken ze de zee in als het, als het nog kouder is. Dat gezeur allemaal. Laat die mensen dat lekker zelf weten. je, je de, In de zee wil je wel kou leien, Doe je dat toch? Ja, De reddingsbrigade wil ook luieren. Ruud. Ja, Ja, dat is het. Goed, nou uh, in ieder geval, uh, ik ben blij dat wij uh, niet zoveel regeltjes en gezeuren hebben in ons programma. Dit was uh, de woensdagaflevering. Morgen zijn we er weer. En ik wens u een fijne en zonnige woensdag. Veel plezier. En doe geen dingen die ik ook niet zou doen. Dank u wel. Tot ziens. <lacht>